De verdwenen koning, een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Eerste deel, Lodewijk de zeventiende.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 was de kleine koning klaar met zijn verklaring en staarde versuft voor zich uit? Is dit alles wat je hebt te verklaren, Louis Capet? Een nadige hemel, vind je die opeenhoping van walgelijkheden nog niet voldoende, Burger Pas? Dan zullen we nu tot de confrontatie overgaan. Dozon, laat Marie-Thérèse hier brengen. Ja, Burgemeester Pas. Uw tekening vertoont een verbluffende gelijkenis, Burger de Lassalle. Mijn complimenten. Oh, dank u. En met uw verlof zou ik hem ook graag aan de anderen laten zien. met. wat vind je ervan? <laughs> de duivel zit achter zijn potlood. <laughs> Kijk, Pas, hinder me niet met die kleinigheden. Besef je niet waarvoor we hier zijn? Kleinigheden? Dit is geen kleinigheid. Het kan best een historisch document voor het nageslacht worden. Het is jammer dat je geen ontwikkeling hebt, Pas. Marie-Thérèse Capet.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 Breng haar weg, doezo. Therese. Raak me niet aan. Raak het niet tegen me te spreken, klein monster. Ik vergeef het je nooit. Nooit. Kom, kom Charlotte. Ga mee zitten. Ze gaan je tante Babé halen. Ze is boos op me, Simon. Waarom is ze nou boos op me? Trek je toch niks van de raam. Het lelijke stuk aristocraat. Ja? Burger laat Salom u te spreken, monsieur de Bart. Laat hem binnen. Je bent laat, Florence.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 koning zijn troon terugbezorgen is de zekerste manier voor jou om schilder te worden. Tenminste, als Charlot voor die tijd mijn hoofd niet in zijn mand heeft. Nou, nou. Ja, Jean. We moeten de keerzijde van de medaille ook durven zien. En nu wil ik nergens meer over praten en al mijn aandacht besteden aan jouw verrukkelijke spijze. Het moet je wel kapitalen kosten, Jean, om in deze tijd nog zo'n welvoorziene dis te hebben. Die kok van jou is een kunstenaar, Jean, en je wijn is voortreffelijk. Het doet mij genoegen dat ik je gesmaakt heeft. Met een goed gevulde maag is het prettiger om plannen te bespreken. Vooral als het om dergelijke plannen gaat. Een koningskind bevrijden. Toe maar. Wie zou jij in de arm nemen om dat mogelijk te maken, Florence? Ik zou denken Chomet, de maître van de temple. Niet slecht. Maar ik heb een belangrijker figuur op het oog.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 Als het spreekt, ben ik het juist niet. Oh, hij maakt maar gekheid, Burger. Zo is hij. Ik had een portret willen schilderen, Burgeres. Maar dat zal moeten wachten tot een volgende keer. Burger Fouché, ik dank u zeer voor uw welwillendheid. Als u in Parijs terug bent, zal ik u graag weer bezoeken. Daar reken ik dan op, Burger Lassalle. Charmant jongmens. Charmant wel.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 Ga eens praten met Chomet. Ja, en? Wel, ik geloof dat ik zijn raad zal opvolgen. Chaumet is voor ons toch altijd een pion die belangrijk kan zijn? Natuurlijk. Doe dat, Florence. Je weet wat er op het spel staat. Ja. Ik zal hem morgen gaan opzoeken in de Tuileries. Beste vriend, weet jij of de procureur-generaal de Tuileries al heeft verlaten? Burger Chomet, Ik heb hem nog niet zien passeren. Maar kijk...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 Is een agent van mij. Ik zal ervoor zorgen dat hij Barat onder een of ander voorwensel een bezoek aan de temple laat brengen. Beste Jean, ik dacht dat ik op het gebied der intrigen wel tot het een en ander in staat was, maar van jou kan ik nog wat leren. Om de koningin zijn recht te herstellen, spaar ik moeite nog kosten. Over kosten gesproken. Uh -huh. Hoeveel heb je deze keer nodig? Met tien gouden louis ben ik voorlopig wel geholpen. Je zult ze hebben. Het is afgesproken. Ik zorg voor Barat en jij voor Jomet. Houd me op de hoogte van de verdere ontwikkeling. Daar kun je op rekenen. Wat ben je stil aan het is er iets? Para is gisteren in de tempel geweest. Wat zeg je? Para? Met jouw permissie? Op orde van het comité voor algemeen welzijn. Mijn toestemming werd niet eens gevraagd. Maar zoiets zal geen tweede keer gebeuren. Wat kwam hij doen? Ja, wat kwam hij doen? Waarschijnlijk alleen maar kijken. Hij ging we de jongen naar binnen en toen met de vrouw op de volgende verdieping. Alleen? Nee, Simon is meegegaan. Hij is een beste waakhond. Ik vraag me af...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 Met het comité algemeen welzijn achter zich. Wat was daar dan tegen te doen? Ha, laat die maar eens proberen. Dan weet ik waar we aan toe zijn en dan kan ik een maatregel treffen. Als ik jou was, wacht ik het niet af. Jij bent voor die knaap verantwoordelijk. Denk je er wel aan dat het jou je hoofd kan kosten als die schurken erin slagen hem te stelen? Je zou gelijk kunnen hebben. Ik zal de wacht verdubbelen, verdriedubbelen. En de commune moet verordenen dat geen mens, zelfs geen lid van het algemeen welzijn, de tampelen in mag zonder mijn permissie. Je hebt me haast gerustgesteld, vriend. Haast? Je zit er nog niet voldoende? Wat moet ik dan doen? Och, niets. Niets. Jij zegt net niets of je bedoelt iets. Wint er geen doekjes om. Wat kan ik meer doen? Ik zou het ook niet weten. Dat wil zeggen... Ach, nee. Dat wil zeggen wat? Het is te gek. Maar aan de andere kant...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 In het signalement van de kleine kapet staan een paar bijzondere kentekenen. Eigenaardige littekens van het inenten. De ader op, op een van zijn dijen staan in de vorm van een duif. En zijn ene oor is mismaakt. De rechte als is twee maal zo groot als de linker. Maar dat hoeven de nieuwe bewaker en de dienstdoende afgevaardigde niet te weten. Ja, ja, ja, ja. Jij praat over dat bedelkind of je het maar voor het halen had. Als ik 300 franken bezat, had ik het maar voor het halen. Ik zou het in ieder geval kunnen proberen, als je het wou.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 En dan... Hij heeft gehapt, Jean. Het eerste en moeilijkste deel van het werk is volbracht. Niet te hard van lopen, Florence. Maar ik moet toegeven dat het een belangrijke stap is... Is de jongen in orde? Ja, 300 franken zoals je zei. Hij is onder de hoede van een relatie. Dus Chomet heeft in de vergadering van de raad zijn voorstel naar voren gebracht. Ja, morgenavond wordt er over gestemd. Maar ik ben er zeker van dat het zal worden aangenomen tot grote strik van Simon. Wat ben je met hem van plan? Wel, onze vriend Chomet zelf heeft me op een idee gebracht. Hij vroeg me namelijk of het niet mogelijk zou zijn dat ik Simon zou omkopen om de jongen uit de townplaat te smokkelen.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 Er zal heel wat gemopperd worden als dat voorstel van Chaumet wordt aangenomen, burger Chardon. Ja, ik begrijp niet waarom we niet meer hebben tegengestemd. Angst, burger Chardon, angst. Chaumet heeft zijn voorstel zo opgediend dat bijna niemand durfde tegenstemmen uit angst om voor een slecht patriot te worden uitgemaakt. Ja, ja. tijdens het debat vorige week was er niet veel tegenstand. De procureur generaal is een te machtig man om te weerstreven.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 ...betreft het wetsvoorstel van de procureur-generaal van de commune Burgers zo Met meerderheid van stemmen is dat voorstel de raad aanvaard. Ja, ja. Voortaan zal het dus aan ieder verboden zijn om meer dan één ambt in openbare dienst te bekleden. Speciaal wordt het aan ieder lid de raad verboden enig ander ambt te behouden... ...ook al is het geen belemmering voor zijn werkzaamheden als raadslid. Het is toch aangenomen, de smerige. Nee, ik ga weg...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 Jij staat hun gemeene aristocratische plannen in de weg. Het is zo helder als de dag. Fjomet en zijn vrienden willen veilig zijn als er verandering mocht komen. Als de despoten weer het heft in handen zouden krijgen. Nu begrijp ik er die schurkenstreek des te beter door. Ze willen aan de veilige kant blijven. Hoe kunnen die schurken zelf veiliger zijn, als ze mij eruit drukken? Verbeeldjes dat ze de jongen willen ontvoeren. Zouden ze dan niet beginnen met jou weg te werken? De jongen ontvoeren? Waarom? Om hem te verkopen.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 De dag dat Simon uit de tempel moet vertrekken, dan zal die 19e januari van een historische betekenis worden, Florence...